Het meisje beviel van een dochtertje toen ze met haar klas een schoolreisje maakte. Ze is inmiddels ondergebracht in een pleeggezin. De zwaar gehavende kuststreek van Japan is opnieuw getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Er werd een tsunami-waarschuwing uitgegeven, maar die is weer ingetrokken. De regio werd ruim drie weken geleden getroffen door een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. In Ivoorkust zijn nu nog 22 Nederlanders. Als een aantal van hen alsnog weg wil, moeten ze zich melden bij de Fransen daar, zegt minister Roosentaal. Het kabinet heeft met de Fransen afgesproken dat die zullen helpen bij eventuele evacuaties. Volgens Roosentaal is het in Ivoorkust zo onveilig dat de Nederlanders voorlopig het advies krijgen in huis te blijven. Er zijn geen Nederlandse diplomaten meer.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 AMB verkeersinformatie Nog files op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij hoogmade 4 kilometer. En op de A10 West in de richting van Zaanstad. Daar staat voor de Koentunnel 3 kilometer file. Tot slot de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het knooppunt plein 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Een idee voor iedereen die onbezorgd wil wonen.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 Dit is Radio 1, de NTR. En ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast debuteerde vorig jaar met de schitterende titels Vogels met zwarte poten kun je niet eten En morgen ligt zijn nieuwe roman in de winkel Samaritaan Een autobiografisch verhaal over een man die besluit een nier af te staan aan een onbekende En dan is er ook nog die kwestie over een serie interviews voor de VPRO-gids die geen interview bleken te zijn. Hier is Anton Doutsenberg, Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 7 april... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. Vier keer per week zijn we er, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt reageren op deze uitzending... en doet het dan via onze website radiokunststof.nl. Daar kunt u in het gastenboek een reactie nalaten voor ons. En dan kunnen wij dat uh, hier in de uitzending nog even behandelen. Anton Duitsenberg, welkom. Hoi. Je hebt je eerste goede recensie over je boek Samaritaan al te pakken... terwijl het boek nog niet eens officieel gepresenteerd is. Want dat gebeurt pas morgen. Ja, het gebeurt morgen en vandaag. NRC, Handelsblad. Uh... Een heel, heel groot en zeer lovend stuk. Ja. En helemaal touché ook wat jou betreft. Dat moet je nu wel zeggen natuurlijk, maar... Nou, helemaal touché. Ik, ik bedoel, eh, ik heb wel wat dingen in, in, in de recensie van... ik denk, hé, hey, opvallend. Ja. Yeah. Uh, Zo, wat hij, hij, hij schrijft bijvoorbeeld uh, over twee aspecten van mijn roman... Die, uh, wa wa ...waaraan hij duidelijk het, het label uh, fictie koppelt... ...omdat het een, uh, een documentaire roman is. Dus hij, hij zegt van, uh, hij speelt met de werkelijkheid. En juist die twee fragmenten die hij uit, uitkiest als fictie... ...die zijn, zijn non-fictie, uh, om, om dat label maar te gebruiken. Dus ik vind het wel leuk eigenlijk, uh, die verwarring... Die ook dus daar de, naar buiten komt. Dus het is zet. je zelfs gelukt om, om de criticus op een, op een verkeerd been te zetten. Nou, Terwijl hij dacht dat hij een, een werkelijkheid naar boven nee, dat, dat uh, had. Dat klinkt heel zwaar, maar ik, ik vind het ik vind mooi wat hij erop geprojecteerd heeft. Ik, ik ben heel blij met de recensie en, uh, en hij heeft het boek goed gelezen. Hoor, dus. Ja, zeker. Ja, ja dat, dat viel mij ook op. Het is een, een zeer degelijk stuk. Uh, dat, dat spel tussen, tussen, tussen fictie en werkelijkheid lijkt ja. mij ook het hoofdonderwerp van het gesprek van vandaag. Want... Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt in Samaritaan. Samaritaan is een autobiografische roman over een man die besluit, uh, nog bij leven, hè? zijn, zijn nier af te staan aan een onbekende. Nou, morgen, zoals ik al zei, wordt deze roman gepresenteerd, heel toepasselijk in het voormalig pathologisch-anatomisch laboratorium van het Willemina Gasthuis in Amsterdam. Het eerste exemplaar zal jij uitreiken, heb ik begrepen, aan jouw tweelingbroer Huub. Precies. Ja. Heeft hij het al gelezen? Nee, heeft het nog niet gelezen, nee. nee. Wat denk jij, wat zijn reactie zal zijn als hij het gelezen heeft? Ik, ik, zou, ik zou het niet, uh, niet echt weten. Alhoewel ik wel eens vermoeden heb dat hij het uh, wel oké okay zal vinden. Ik heb er natuurlijk heel veel met hem over gesproken. En, eh, hij, ook, weet hem, hij en, wat hem te wachten staat? Want zo wil ik het toch graag even nu formuleren. Uh, hij weet dat, dat ik zeg maar, bepaalde onderdelen uit, uit die fase van mijn leven heb gebruikt. Waarin hij ook een rol speelde. En, uh, en die zijn zowel positief als negatief, dat, ja. uh, dat weet hij. En, uh, dus want even voor de duidelijkheid, de broer in, in deze roman... Wordt, wordt, wordt afgeschilderd als een vrij egoïstische man... die vooral met materiële zaken uh, bezig is... en zich niet heel erg bekommert om zijn stervende vader. Nou, dan... dan, dan uh, Tenminste, dat, zo is die broer op mij overgekomen. Oké, okay, nee, nee, nee, dat is, zo heb ik het er helemaal niet in gezet. Want ik heb volgens mij een van de meest warme hoofdstukken uh, uit het boek... Uh, hebben we juist betrekking op die broer... waarin er een, een hele warm, een warm gesprek plaatsvindt... Uh, tussen de broer en de hoofdpersoon. En ik moet er natuurlijk ook bij zeggen... dat, uh, dat in een roman betreft... ik heb behoorlijk gefictionaliseerd. Uh, ik heb gestileerd, ik heb uh, gemanipuleerd... Ik heb chronologie veranderd. Uh, zeg maar, de premissen van die nier, uh, die, die is waar. Uh, het overlijden van mijn vader is waar. En voor de rest heb ik natuurlijk... Eigenlijk zijn de contouren van het verhaal waar, maar de inkleuring niet? Of... Nou, daar heb ik natuurlijk behoorlijk mee gespeeld. Uh, zeker wel, zeker ja. wel. Laten we het zo over dat spel hebben. Want dat, dat is een spel wat zeker gespeeld wordt op deze roman. staat namelijk op de achterflap autobiografisch. En er staat ook nergens voor in dat niemand uh, zich uh, wel of niet hoeft te herkennen... of uh, een brief naar de uitgever kan sturen. Je gaat dus aan de haal met die werkelijkheid. Mensen zouden kunnen veronderstellen dan dat wat jij schrijft, dat dat de waarheid is. Ja, dat mogen mensen veronderstellen. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat, ik, ik heb, als ik een uh, boek lees uh, en dat boek raakt mij, uh, dan is dat op dat moment voor mij een waarheid. Uh, dus ik, ik vind het niet zo interessant of iets nou echt gebeurd is of niet. Uh, dat, uh, ik, ik vind het echt niet relevant als ik een boek lees. Nee, jij wil gewoon een goed boek lezen of, uh, en een slecht boek terzijde kunnen leggen. Ja, en, het, ja, en uh, of er nou het label op staat echt gebeurd of niet... Uh, dat interesseert me gewoon helemaal niet. Nee, maar zo zit de rest van de wereld dan niet in elkaar. Ter illustratie, afgelopen week was je te gast bij uh, de talkshow van uh, Pauw en Witteman. En daar eiste de redactie... Dat jij aantonen voordat je definitief ja. daar aan die tafel mocht aanschuiven. Ja. of jij wel echt ja. neergedoneerd hebt. Ja. Ten eerste, hoe, hoe heb jij ja. dat aangetoond? Nou, kijk, ze, ze, ze hadden wat akkefietjes gehad. waarin eh, zeg maar, gasten eh, gelogen hadden in het programma. De ontvoerder van Claudia Melges bijvoorbeeld. B bijvoorbeeld terwijl, eh, die ik geen u, boek had geschreven. Terwijl ik ook al met hen heb gesproken en gezegd: van ja, hoeveel politici liggen wel niet in jullie programma. en mogen toch terugkomen? Dus. Eh, maar goed, ik daar gingen het... ze niet op in, dit argument. Nee, dat, dat heb ik gewoon in de heb ik van tevoren over gesproken. En ze wilden het gewoon dichttimmeren. Uh, zij wilden weten of, dat. De... Dat het 100% waar was. Of dit, uh, het boek wat jij geschreven ja. hebt, of dat met de werkelijkheid kwam. Ja, komt omdat, uh, omdat zij een journalistiek programma zijn en geen literair programma. En uh, ook, uh, zeg maar, die journalistieke kant, of zo, zo benaderen ze het boek. En. Uh, en het is natuurlijk een stukje sensatie voor ze. Hè? Ja, maar wat heb je nu moeten laten zien? Een, een, een, een, hoe, hoe toonde jij aan dat je, dat je inderdaad een nier hebt afgestaan? Ik heb wat documentatie laten zien uh, tussen mij en het ziekenhuis uh, gedurende dat traject. En is die documentatie journalistiek uh, en, en, en anderszins gecheckt op waarheid? Dat, uh, dat laat ik aan. Ja. Ik bedoel, ik, kijk, mij maakt het gewoon helemaal niet uit of ze het geloven of niet. Ik wil gewoon een goed boek schrijven. Ja, maar het maakte hun uit, dus, dus, dus je moest iets aantonen. Ja, dan, dan, dan zou je dan hun moeten vragen, want ik heb gewoon documenten over, over, overlegd. Die heb ik ingescand en toegestuurd en, en ze hebben gebeld met het ziekenhuis. Dan moest je ook nog littekens laten zien van operaties? Maar, kijk, ze zeiden van, uh, ja, we willen dat je in de uitzending je littekens laat zien. Zei ze. Ik zei, dat ga ik niet doen. En uh, toen kwam ik aan in, uh, in de studio. En uh, toen kwam Pauw en Witteman om zijn beurt uh, zich voorstellen. En naar jou kijken? Nee, en toen zei ik van, ik laat meteen mijn lettertikken zien... zodat, uh, zodat ik jullie voorban zodat het in de uitzending niet uh, gaat gebeuren. En Anders, dat heb je gedaan? Dat heb ik even gedaan, ja. Hebben ze er ook aangezeten? Nou, Jeroen wilde dat de hele tijd aanzetten, maar uh, ik heb dat niet toegelaten. Nee. Ja. Ik, wil, uh, ik wil wel een gepaste afstand. Is er, wat denk je op het moment dat, dat er zoiets gebeurt? Want dan heeft het eigenlijk ook helemaal niets meer met het boek te maken. Kijk... Ik, ik, ik ga daar vrij eh, pragmatisch mee om. Ik weet, bij Paul Witteman is een journalistiek programma... die gaan niet in op de literaire kwaliteiten van een boek. Dat weet ik van tevoren. Dus ik, ga gewoon ook, ik ben gewoon heel opportunistisch... en ik ga naar dat programma om, om mijn boek te promoten. Om airplay te hebben. Precies, eh, ja. dat is het gewoon. En eh, ja, daar kijken gewoon heel veel mensen naar. En er zullen ook wel een aantal mensen getriggerd worden... om in ieder geval eh, dat boek te kopen... of in ieder geval zijn is, is, is blik daarin te werpen. En daar is het mij om te doen. Kijk, ik, ik hoop dat ik vandaag meer... Over de, over de literaire kant het, van, van het boek kan spreken? Ik kan je geruststellen, daar komen we zeker over te spreken. Ik begreep wel enigszins dat die redactie ook uh, op, op, op dit been gezet was... omdat jij eerder een interview voor de VPRO-gids hebt verzonnen. Uh, ja, nou ja, daar kunnen we ook nog ja. over reden twisten. Ja. Maar in ieder geval kwam toen uit dat, dat ja. het interview... wat jij met Lemmy van uh, Motorhead ja. gedaan zou hebben... dat dat geheel en al fictie was. Ja. En waardoor iedereen nu denkt, deze man die neemt een loopje met de werkelijkheid. Ja. Die houdt ons allemaal voor de gek de hele ja, tijd. Kijk, deel, deels is er natuurlijk zo en. Uh... Het is mijn thema, de werkelijkheid. Maar ik, ik wil even kort iets zeggen over, over de aanleiding van die uh, uh, reeks en de VPRO-gids. Ja. Ik heb een bundel geschreven, Vogels met zwarte poten kun je niet vergeten. Uh, absurdistische verhalen waarin ik speel met de werkelijkheid. Die vielen heel erg in de smaak bij de VPRO-redactie van, uh, van, uh, van de gids. En toen zeiden ze, wil je voor ons Anne Grunberg interviewen? En we hopen dat je er iets apart van maakt in de lijn van jouw boek. Want een gewoon interview met Grunberg, dat krijg krijgen we van iedereen. Toen heb ik Grunberg geïnterviewd, en, uh, en toen heb ik een deel van, uh, van de uitwerking heb ik gefictionaliseerd. Dus het uh, uitknijpen van die meeeter. Uh... Er wordt een meeeter in weggeknepen door jou ja, bij Arnon. Bij Arno Grunberg. En uh, ik dacht van tevoren: van, uh, of ze plaatsen of ze plaatsen het niet, maar uh, ik ga het wel doen. En uh, toen hebben ze, hebben ze, hebben ze dat uh, interview geplaatst, waar ze wisten dat het natuurlijk deels gefictionaliseerd was. Op, dat sloeg aan. Op basis daarvan ben ik gaan praten met de hoofdredactie en, uh, van, uh, van het blad. En die zei van: geweldig, wil je deze lijn doortrekken voor ons? En we hebben meteen, uh, je mag zelf met de onderwerpen komen, maar we hebben ook een, uh, een eerste opdracht voor je. We, je bent ook econoom en we hebben, uh, voor het programma Tegelicht hebben we een drie luiken over economie. Kun je er eens over nadenken of je een leuke invulling kunt geven? Uh -huh. Toen ben ik gaan praten met de hoofdredactie van, eh, van Tegenlicht. Ik zeg, luister, ik kom met een in absurdistische invulling. Hebben jullie lange tenen? Dan wil ik even checken van tevoren, want ik kom met een in absurdistische invulling. En die hebben ze gekregen. Ze vroegen de schrijver A.J. Ah, Doutsberg om een invulling een absurdistische invulling. En ze zeiden geen lange tenen te hebben. Van en ze zeiden geen lange tenen te hebben. En wat heb ik nu gedaan? Ik heb dus uh, dat drieluik gemaakt waarin ik, uh, ik denk van... ik ga een... Uh, een icoon van de heavy metal. Een, een relatief domme man in de beeldvorming. Een man van 65. Die, die altijd met, met, met van, die, van, die, van die dames in bikinis op foto's absoluut, staat. Absoluut. En, dus dat, ik, denk, ik, ga, ik ga van die man een econoom maken. En ik ga met die man de economische wereldproblematiek bespreken. Mm. En uh, dat heb ik gedaan. En uh, dat heb ik verder uitgewerkt. En ze aangeboden. en uh, In de lijn van de afspraken die we gemaakt hebben. En uh, ik had in het begin het idee van... Uh, ze zullen er wel intrappen. Want het was zo over de top. Maar ja, ze geloofden het. En uh, ja, dat, ik vond dat leuk. Ik vond het leuk. En toen? Wat gebeurde en toen, er? En toen, uh, toen heb ik in de tijd zelf uh, onthuld dat het uh, niet, niet echt was. Omdat, uh, omdat het, het ging over mijn thematiek uh, in, in dat interview. En dat is de werkelijkheid. En toen is de VPRO eh, geschrokken en gingen media gingen de VPRO bellen. Ik weet niet welke rekeningen er allemaal nog te vereffenen zijn... maar zij werden daar heel erg op aangesproken... en hebben een persbericht de deur uitgedaan... waarin ze echt een beetje op een, vind ik, naïeve manier zeggen... van Dosberg heeft ons overvallen... En uh, ik denk, ja, als je de, dood, de schrijver, A, oh, je doodsweg met zijn thematiek wil... en je gaat een gesprek aan met de hoofdredactie van het programma en van de gids... waarin hij aangeeft met een absurdistische invulling te, te komen... En dan net doen, net doen eh, alsof ik ze een loer gedraaid heb. Uh -huh. dus, dus dat was hun vorm van de, eh, damage management. Ja, kijk, en, maar... en, en ik snap het ook wel. Maar kijk, en, en wat, wat hebben ze dus in die persverklaring ook aangegeven? Dat ze, dat ze mij niet zouden ontslaan en wel met mij verder willen. Ten eerste, ik ben helemaal niet in dienst bij de VPRO... maar ik heb twee keer freelance basis en bijdrage geleverd. Maar het feit dat zij aangeven van, we gaan wel met hem verder... geeft wel aan dat het niet helemaal zuiver is... want als ik ze echt een loer zou draaien, gaan ze toch niet met mij verder... Uh -huh. Dus het, het sting een beetje en uh, ik, ik heb er ook verder, ik heb het ook gewoon zo gelaten. En, uh. Was jij daar als uh, niet zozeer als schrijver Doutsenberg maar als communicatieman Doutsenberg niet enigszins op voorbereid op deze op, op, op al dit nee, tumult? Heb, ik heb ik ik ik had. Of heb je de, zelfs wat jezelf betreft? Ja. ...moedwillig op aangestuurd. Nee, nee, nee. Ik heb er wel het idee van... Uh, ...ik krijg je reactie op, absoluut. Uh -huh. en, uh, absoluut. Maar ik kan niet verwachten dat het uh, zeg maar elk uur op Radio 1... ...tussen Libië en Japan zou inzetten. Want uh, ik vind het uh, wat dat betreft eigenlijk een non-issue. Maar daar geniet je toch ook wel een beetje van, neem ik aan of niet? Ja, toch is het niet helemaal waar. Uh, ik bedoel, ik, uh, ik word er niet onrustig van... ...of verdrietig van, of, of kwaad van... Uh, Misschien is er een bepaalde naïviteit voor mij, maar ik had deze ophef niet verwacht. Nee, maar dat, dat verpas, zeker, maar... Niet, zeker niet nadat Grunberg al veel ophef had nou ja. gekregen. Voilà, ik bedoel, de, de, de naam Grunberg viel al. Met, met het, aan Grunbergs geschiedenis heb je eigenlijk kunnen zien hoe dit gaat. Mm -hmm. Want als er iemand dat spel van fictie en werkelijkheid mm -hmm. goed, goed beheerst, is het Grunberg wel die ook allerlei alter egos heeft die in de samenleving uh, zich manifesteren. Vandaag ook dat ik hem op deze manier wil, uh, uh, wil pakken. Ik okay. ben een grote bewonderaar van zijn werk. Ja, dus hij heeft dit, nou ja, ik zeg het even heel ja. plat, dit trucpakket al helemaal ja. op ons losgelaten. Ja. We hebben al een, een, een schrijvend alter-ego van hem gehad, een pseudoniem, Marik van de Jacht hebben we al gehad. Dus je zou gewoon, als je er nu gewoon artistiek naar kijkt, ja. zou je kunnen zeggen van eigenlijk, die Doutsenberg die, die, die is eigenlijk een beetje Slap Groenberg aan het spelen. Dat, dat zou je kunnen zeggen, maar ik denk dat alles al gedaan is. Eh, alles is al gedaan. Op het moment dat je een boek gaat schrijven, ik bedoel, en ik kijk in mijn dan word ik verschrikkelijk geïntimideerd. Alles is al gedaan. Geïntimideerd, ook als je ze leest, die boeken. Ja, dat zijn natuurlijk boeken van ik, denk, shit, het hele over van Reven... dan uh, daar word ik heel klein van als ik dat lees. En uh, ik heb ook helemaal niet uh, het idee dat ik... Dat Noem je ik... weer zo iemand? Nee, natuurlijk. Nee, die spelen ook met die werkelijkheid. Ja. En uh, Kijk, Grunberg heeft natuurlijk niet in, in die vorm uh, die ik nu heb gekozen... ik kies, een, uh, ik kies een, een heavy metalster en die ga ik als econoom presenteren... in de vorm van een uh, journalistieke benadering, een interview... Waarbij je ook nog wat quotes haalt bij mensen van universiteiten, et cetera. Dat heeft Grünberg niet gedaan. Maar kijk, Grunberg is ook niet de eerste geweest die met alter ego's heeft gespeeld. Persoa had er 88. Mm -hmm. Dus uh, ik kan ook tegen Grunberg zeggen: Ben je geen slap, slap aftreksel ja, van Persoa? Maar hij zal vast, Maar hij zal vast en zeker zeggen: daar ben ik zeker. Uh -huh. Daar ben ik zeker. Jij vindt dat geen schande dat je, dat je iets doet wat. Dat nee, het, kan niet wordt, anders. Een... het kan niet anders. Uh, het kan toch niet anders? Uh, dat is toch geen schande? En. Uh, ik, ik bedoel, mensen hoeven mijn boek ook niet leuk te vinden. Of wat ik doe. Uh, het, het is een thema van mij. En als ik echt uh, rekening moet houden met, uh, met uh, wat de mensen ervan vinden. En ze ga pleasen. Dan ga ik niet deze boeken schrijven natuurlijk. Nee, en, laat, uh, laten we het over dit boek hebben, Samarita. Ja. Uh, hè, want je bent freelance journalist. Je bent mede eigenaar van een communicatiebureau. Dat had ik al verteld. Maar je hebt vooral nu een boek geschreven. Over een man die op een dag besluit zijn nier af te staan aan een onbekende. En zijn omgeving reageert zeer verschillend. Zijn doodzieke vader. Hij vindt het een goede daad, maar zijn vriendin vindt het een belachelijk avontuur. En de man zet hoe dan ook door en gaat de medische molen in... om uiteindelijk gelouterd en zelfs verlost van zijn depressieve buien... het ziekenhuis weer te verlaten. Dit verhaal wordt voorafgegaan door vier woorden... die de kernbegrippen zouden kunnen zijn van deze roman. Altruïsme, anarchisme, egoïsme en masochisme. Dat is het eerste wat wij lezen. Ligt dat de stoel? Ik wil daarmee uh, een bril, de lezer een bril geven waarmee ze deze roman kunnen benaderen. Dus ik, ik, ik kom met vier omschrijvingen binnen uit de dikke van Dalen, van die vier termen die jij net noemde. Omdat die vier termen volgens mij heel sterk verweven zijn met de motieven van, uh, van de hoofdpersoon. Mm -hmm. En uh, ik wil eigenlijk de lezer meteen op deze manier een handvat geven. Ik bedoel, je mag zelf weten hoe hij die de roman leest, maar ik wil een handvat geven. Uh, waarmee hij uh, de, deze roman kan benaderen. Ja, Dus als we ze even puntsgewijs uh, behandelen, ja. altruïsme? Ja, dat is in ieder geval in die roman... en ik haal het ook even naar mezelf toe... omdat ik zelf die nier heb gedoneerd... en die motieven natuurlijk ook heb onderzocht in, in mijn leven. Uh, altruïsme is volgens mij in mijn optiek een heel leeg begrip. Het zegt helemaal niks. Uh, omdat er volgens mij heel veel motieven onder liggen... Uh, die echt daadwerkelijk... Eh, die tot de kern van die de wereld de... eh, komen. Ja. Altruïsme is een, is, een, is een leeg begrip. Het zegt niks. Als iemand iemand wil helpen, levert het die persoon altijd iets op. Al is het een goed gevoel. De, al is het de ander op afstand zetten. Al is het in materieel eh, gewend. Of dat nou 5 euro is storten uh, voor, voor, voor een actie in Japan. Uh, voor Japan. Of, of nog... wel een nieuw doneren uh, terwijl je zelf... Uh, nog bij leven bent. Dat kan. Het levert je gewoon altijd iets op. En daar, dan kom ik bij die andere termen uit. Dus dit, dit vind ik een leeg begrip. Er komt anarchisme bij kijken. van ik De hoofdpersoon, en dat geldt voor mij ook... die vindt het lekker om, om, om, om, om tegen, tegen de stroom in te gaan. En in dit geval de hoofdpersoon van deze roman... heb ik ook, ook deels gefictionaliseerd. Die vindt dat er verschrikkelijk veel mensen bezig zijn met nemen. En hij zegt van, ik ga iets geven... Maar ik ga dan iets geven wat, uh, waar geen geld tegenover staat. En waar ik echt mijn best voor moet doen. En, ja. en een beetje moet leiden. kom ik meteen bij dat masochisme. Op het moment dat je je nier afstaat, leid je voor een deel. Ja. Uh, ik bedoel, er wordt in je gesneden. Wordt in je gesneden, dus. Uh, er gaat een hele medische molie je je het het in, mo dus je, moet een, uh, de, je loopt risico. Ja, dus in ieder geval, in mijn geval, was het zo dat er dan ook een, een masochistische inslag in zat. Uh, ik vond het ook wel, uh, wel prettig en lekker om te lijden en, uh, en dat er in mij gesneden werd. Dan kom ik bij de laatste uit egoïsme en dat is. Uh, ja, dat, dat zegt eigenlijk ook alles van. Je doet het voor jezelf in eerste instantie. Mm -hmm. Natuurlijk vind je het fijn dat iemand uh, een nier krijgt en, en door kan leven. of in ieder geval niet meer hoeft te dialyseren, in, uh, in ieder geval. En, uh, maar dat geeft gewoon een fijn gevoel. En uh, dat is iets van, van, van, van, van, van mezelf, is egoïsme. Wat bracht jou toe om tot deze vorm van een fijn gevoel krijgen uh, uh, te komen, want ik ken een heleboel dingen waar ik een fijn gevoel ja. van krijg, ja. maar die zijn ik wat ook. minder. Uh, ik ook. <laughs> ja, wat zou ja. ik zeggen? Ja. Groot, definitief, uh, ja. ingrijpend, ja. Ja. als als als een nieren afstaan. Ja, nee, dan moet het moest wel echt een groot avontuur worden voor mezelf. En uh, ik wil een experiment aangaan en uh, ik wil echt compleet out of de comfortzone of uit mijn comfortzone stappen. En waarom ook... is dat? Waarom moet je? Het mis... moet helemaal niet, maar ik wilde dat. dan. Nee, maar waarom wilde je dat? Ik, ik wil gewoon, uh, ik wilde kijken van uh, een open einde. Wat, wat, wat gebeurt er? Ik vind, ik vind het uh, heel prettig als. Vind zij leven. die comfortzone? Ik vind het leven niet altijd, uh, niet altijd geweldig en uh, met alle conventies en structuren die erin zitten. Dus ik vind het wel, uh, ik vind, dat is ook de literatuur en, en de films spreken mij aan, waarin, uh, waarin grenzen worden verkend, worden overschreden. En dat heb ik voor mezelf ook En Ik vind de comfortzone inderdaad niet interessant en uh, op verschillende manieren ben ik daarmee bezig. En ik denk nu, uh, nu pak ik het gros aan. Ik ga hier afstaan en uh, daar heeft iemand er profijt van. En, uh, dus en dat, dat ben ik in eerste instantie dan, denk ik. Ja, want je had meteen wel door dat dat altruïsme... dat dat, ja, dat, dat een dekmantel was voor dat pure egoïsme wat hierachter schuilt. Namelijk nou, dat jij grootste en grootse, grootse mislepend wil leven. Ja, dat is ook weer zo'n cliché. Oké, okay, where do you get your kicks for living then? Ja, Ja, so kijk, ik trek, ik trek in, in het boek een parallel met iemand die die parachute gaat springen. Zo iemand gaat op zoek naar avontuur, naar een kick. Misschien wil hij wel een keer uh, een, een, een, een glimps van de dood opvangen... want er is een risico op overlijden. Dus mensen springen uit het vliegtuig en uh, daar heeft niemand iets aan. En ik, ik spring eigenlijk in overdrachtelijke zin ook in een vliegtuig... en iemand anders is daar hartstikke blij mee, want die krijgen nier. Terwijl de risico's vergelijkbaar zijn... Terwijl, en, en ik wil er nog even iets over zeggen. Want diegene die uit het vliegtuig springt, die krijgt een schouderklopje. Omdat uh, stoer. Maar diegene die die niet wil afstaan, die hoofdpersoon in dat boek... die moet zich continu verantwoorden. Wat ook wel begrijpelijk is, want het is zeer verdacht om zo te doen. Maar is het ook niet verdacht om uit een vliegtuig te springen? Is toch ja. gek? <laughs> Kijk, in mijn beleving is dat ja. ook verdacht. Omdat ik dat soort kiks helemaal niet opzoek. Ja, nee. Maar uh, uh, het, het, het heeft iets verdachts als je zomaar ja. uit goede bedoelingen een nier af gaat staan. Dan, dan, nou, kijk, wil, dan, ga je, dan worden mensen, die, die worden ja. nieuwsgierig en die ga je bevragen. Ja. Nou, maar ik heb die goede bedoelingen al meteen gerelativeerd. Okay. Uh, uh, dat doe ik ook in het boek. En uh, ze mogen mij ook bevragen. En uh, kijk, ik heb in eerste instantie heb ik het uh, niet aan de grote klok gang. Ik heb het een vier of vijf mensen verteld... Uh, tot en met de operatie. Want ik denk, ik trek nou misschien een grote broek aan... en eens even kijken of het me wel lukt. Mm -hmm. je weet, ik weet het gewoon niet. Ik wist totaal niet welk avontuur ik in en ging. En daarbij flirt je ook nog met het idee... van dat dit toch wel een hele leuke, uh, onopvallende uh, uh, poging... De perfecte tot... zelfmoord. Ja, dat het zelfmoord zou zijn... omdat er een risico op overlijden is. Nou, kijk, of complicaties. op minst. In, in ieder geval in het boek uh, flirten hoofdpersonen mee. K kijk, dit, dit, dit, dit, is, dit is totaal niet één op één wat hier in het boek staat. Nee. Maar ik heb het ook de heet het over het ja, boek, hoor. Jij ja, maakt steeds... De nee, maar je de zegt de je, zegt je. Je ja, terwijl de het is een anonieme hoofdpersoon. Ja, ja, ja oké. Okay, nee. Maar laten we het zo zeggen. De operatie ben jij echt ondergaan, maar we zijn nu aan het wroeten in de, in de motieven ja. en beweegredenen van ja. de hoofdpersoon ja. he, van Samaritaan. Een, een jonge man uh, die dit doet. Ja. Uh, niet zozeer alleen maar omdat hij goed wil doen. Zeker niet. Zeker niet. Dat is, dit, dit, dit, dit is het precies. Dat is het precies. En uh, kijk, ik, ik, ik, ik, kan, ik kan niet voor anderen spreken, maar die onzuiverheid die zit volgens mij bijna in alle acties. En uh, volgens mij is dat ook helemaal niet erg. Maar benoem dat. Ik heb nu naar aanleiding van Pauw en Witteman uh, de nodige mailtjes gekregen, ook van donoren en van mensen die op de wachtlijst staan. Zeggen heerlijk, die relativerende toon waarmee je over deze problem problematiek praat. En natuurlijk. Uh, toen ik een nier afstond, uh, voel ik mezelf een goed mens. En dat vind ik fijn. Uh. En uh, ja, dat, dat misgun je iemand toch ook niet. Iemand die uh, geld geeft aan een bedelaar van Afrika... die koopt toch ook een schuldgevoel af? En uh, dat is prima, toch? Laten we eens even luisteren naar een fragment uit de Donorshow van BNN. Het interessante hieraan is dat zij die show hadden opgezet... als een spelprogramma waarin er een, uh, afvallers waren en winnaars mm -hmm. waren. En de winnaar kreeg nieuwe, een, een nieuwe nier... Uh, van, van een donor uh, die nog leefde. Uh, en het grappige daarvan is natuurlijk dat de ontknoping was... dat het weliswaar geen spelshow was, maar een manier van BNM was... om, samen met de Nierstichting naar ik aanneem... om uh, meer donoren voor zich te winnen. Laten we even luisteren naar een fragment, de finale. Lisa, heel Nederland wil nu van jou weten... wie krijgt de nier. Maak nu alsjeblieft je definitieve keuze kent... De persoon aan wie ik mijn neer het allermeeste gun... is iemand die me heel erg geraakt heeft deze avond. En die persoon... Even wachten, Lisa. Wacht heel even. Want ik wil even een time-out. Want ik wil eigenlijk nog een keer die vraag stellen... waarom zijn we hier en waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wel, dat is omdat het heel treurig is gesteld met de orgaandonatie in ons land. Anno 2007 staan er ruim 1400 mensen op een wachtlijst voor een orgaan. Terwijl de kans dat zij die ook zullen ontvangen alleen maar kleiner is geworden. Maar daar is wat aan te doen. Door een donorformulier aan te vragen met een smsje of natuurlijk op pnn.nl. Wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan. Dit programma werd bekroond, is ook in het buitenland veel geciteerd. Uh, het is ook een, een programma wat in jouw boek Samaritaan uh, voorbij komt. Omdat ook de hoofdpersoon uit dit boek uh, wel degelijk geprikkeld raakt door deze uh, show. Ook omdat ook daar weer dat altruïsme of dat vermeend altruïsme tegen het licht wordt gehouden, ja. toch? Zeker. De eh, hoofdpersoon is daardoor gefascineerd en ik En ik zelf had dat ook. Ik, eh, ik, vond, ik vond het echt heel goed gedaan. Om dat maar, spel weer tussen om dat, om, om werkelijkheid en Om dat spel en, en, en de bravoure waarmee het gebracht werd. Maar ik, ik, heb dus, eh, nu, ik ben nu eh, een heel traject doorlopen in, de ziek, heb ik doorlopen in een ziekenhuis. En daar heb ik hier ook over gesproken. En het heeft geen enkele anonieme don donor opgeleverd. En wat dus echt, zegt dat? Het is amusement, dat. En, en wat, wat mijn analyse ook is, is dat uh, zeg maar, deze problematiek zo zwaar wordt gemaakt. Uh, zeg maar, die slachtoffers die zijn zielig en uh, dat wordt heel erg sterk aangezet. Waardoor zeg maar, je je helemaal niet kunt identificeren met die situatie. Omdat namelijk uh, de, de gever totaal niet wordt aangesproken in, uh, in die hele campagne. Terwijl juist op het moment dat je de gever prikkelt... Uh, dat het hem, wat op, hem of haar wat oplevert in verschillende opzichten, zeg maar... komt hij in actie, want hij kan zich helemaal niet identificeren... Met, met, met die zielige meneer of mevrouw die aan de dialyse ligt... en misschien gaat sterven. Ik bedoel, er gaan heel veel mensen door, dus dat, dat is geen extra trigger. Maar op het moment dat je de mensen... Zeg maar echt, echt triggert met dit en dit en dit kan het jou opleveren. En het is een mooi traject. Je libido kan stijgen, wat bij mij het geval is. Bijvoorbeeld. Of je, je, je krijgt een goed gevoel. Het uh, is uh, dus een leuk avontuur. Zet al je zintuigen op en geniet ervan. Dan maak je het interessant voor mensen om die nier te doneren. Niet, niet door steeds meer uh, de, de, de zieligheid van, uh, van de patiënten te benadrukken. Ja. En dat is ook gebleken. We hebben, jou, we hebben een stukje uit Pauw en Witteman, waar je afgelopen week was... waarin je precies en zeer zorgvuldig in een paar regels omschrijft... wat het je nou allemaal opgeleverd heeft. Oké. Okay. Wat levert het allemaal op? Uh, ik, ik word in één keer een heel goed maand. Dat voelt heel fijn. Ja. Ik, ik heb een hoger libido gekregen. Ik dat Door, dat de oplossing was. Een, een hoger libido omdat je je nier hebt ja, afgegeven? Ja, ja, ja. ja ik kwam ik uit het ziekenhuis en mijn libido was gestegen. En, uh... Is dat omdat je het dan meer met jezelf getroffen hebt? Of, uh, wat zou dat ik, denk, zijn? ik denk doordat ik meer een goed mens ben geworden. Ik denk, ik, ik denk dat dat wordt gecorreleerd met. Je uh, wordt beloond. Je wordt beloond. God, uh, God uh, beloont direct. God beloond direct. Nou, We gaan eerst naar verkeersinformatie. Er staat nog één file en dat is op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam, Prins Alexander, 4 kilometer. Komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn zojuist weer vrijgegeven. In Kunsthof praat ik met Anton Doutsenberg, Hij is schrijver, hij woont in Tilburg-Noord. Dat Noord moet er expliciet bij vermeld worden, heeft hij mij met klem uh, toegesproken. Hij heeft een boek geschreven, een roman, en die heet Samaritaan. Het is het, uh, het, is het verhaal van een man die besluit om uh, bij zijn leven al uh, een nierdonor te worden... en zijn nier af te staan aan een uh, onbekend iemand. Veel mensen staan natuurlijk een nier af aan een bekend iemand, bijvoorbeeld een kind of een moeder of een broer. Uh, maar dit, in dit geval ging het om een volledig onbekend iemand... en deze daad werd door zijn omgeving nogal... Ja, uh, sceptisch uh, ontvangen. Soms ook uh, met loftrompet uh, uh, bezongen. Maar meestal uh, viel het niet helemaal in goede aarde. We hoorden net een fragment waarin jij vertelde, Anton... bij Pauw en Witteman... Uh, wat allemaal de voordelen zijn van deze goede daad. Je wordt een, een groep mens, zeg je daar. Uh, maar het je... enige ironie hoor ik dat je... Ja, ja, ik hoor het wel. Je libido stijgt. Uh, Jeroen Pauw, uh, zijn oren gingen al meteen in de puntstand... En, uh, nou ja, in, in niets dan goeds. God beloont meteen, zei jij. Uh, wij... dat, blijkt, dat blijkt wel. <laughs> <laughs> maar hoe, hoe oprecht is dat nou eigenlijk? Dat, dat, dat, dat, dat goede wat er allemaal gebeurt als je je nieren afstaat. Nou, kijk, wat er in ieder geval gebeurt als je gaat gezond een ziekenhuis in en je komt weer gezond het ziekenhuis uit. En dat is een luxe positie waarin je verkeert. En op het moment dat je dat realiseert... je wordt helemaal gescreend, je bent helemaal gezond... en je gaat, je gaat dit, dit avontuur aan... en je zet alle zintuigen open... dan kun je er echt van genieten. Dan gebeuren er natuurlijk hele andere dingen in zo'n ziekenhuis... dan als je met een ziekte daar binnenkomt. Dus het is eigenlijk alleen maar een win-win-situatie? Dat is precies wat ik wil zeggen. Het is een win-win-situatie. Het, het, het heeft in ieder geval mij heel veel opgeleverd. En... en, en en twee mensen zijn, uh, zijn maar blij met de nier. Want je hebt daar twee mensen gelukkig mee kunnen maken. Hè? Het is zo dat, uh, dat ik me heb ingeschreven in het programma... Domino Care Kidney Exchange. Dat betekent dat degene die een de nier nodig heeft, een partner heeft. Maar dat matcht niet. Zij kunnen dan ook inschrijven bij, de, bij, uh, in de, uh, bij dat programma. En dat betekent dan dat degene die mijn nier krijgt... de partner moet ook een nier aan de onbekende afstand. Dan gaat de domini doministeen gaat dan rollen... Ja. Uh, dus, dus in die zin is, is dat een win-win situatie. Ik vond het een mooi traject en uh, het heeft me veel opgeleverd. Uh, en die persoon, uh, die, mijn nier is zelfs, uh, dat klinkt uh, heel ongeloofwaardig... maar dat is bizar genoeg waar, drie weken geleden op Wintersport geweest. Die nier is er drie weken geleden ja. toch wel in gezelschap van de nierhouder ook nog? Die wel? is uh, in gezelschap o geweest o van de nierhouder. Althans, daar ga ik wel van uit. <laughs> Ik vind het heel spannend klinken. Ja. Wij hebben gebeld met jouw ex-vriendin. Je had onszelf uh, haar nummer gegeven, dus dat mocht. Ja. En zij zei tegen ons... Na dat interview met Paul en Witteman dacht ik... de werkelijkheid en zijn schrijverschap gaan nu geheel door elkaar heen lopen. Het is echt van, ik ben een beter mens geworden... en ik ben minder depressief geworden. Hij verzint dat gewoon. Hetzelfde geldt voor dat verhaal van dat hij er zo potent van is geworden. Het tegendeel is waar. Ik heb hem hiervoor gewaarschuwd... Pas daar nou mee op. Dit wordt je valkuil, ja. zei ik tegen hem. Hij verzint iets. Hij gaat er bijna in geloven. Nou kijk, eh, eh, mijn, mijn hoofdpersoon gelooft erin. Ja. Snap je? En ja. daar hebben we het over, hè? Ja, oké, okay, maar kijk, jij, jij sprak daar nou over je eigen nieren. Uh, uh, transplantatie ja, tuurlijk, en donatie. Ja, kijk, en uh, je had het helemaal niet over de nee, hoofdpersoon nee, van een boek. Dat kijk, voor een deel is er natuurlijk aanstellerij. Het is voor een deel aanstellerij om er een beetje muziek bij te maken. En, uh, ah, voilà. Ja, dat ken ik helemaal niet. Maar het is wel zo... Uh, Nee, maar mochten we echt denken dat het ook zo echt zo is. Nee, dus, ja, maar je, het is toch ook logisch dat dat een katalyserende functie heeft. Op het moment dat je iets doet en je volbrengt dat. Dat je dat een goed gevoel geeft. Iemand die uit een, uit een, uit een vliegtuig springt met een parachute. Die best kans dat hij zich daarna zo moedig voelt... dat dat doorwerkt op alle terreinen van zijn leven. Ik moest meteen denken aan Boudewijn Buug toen ik dat verhaal van je vriendin hoorde. Ja. Aan de mythomaan Boudewijn Buug, De man die... Die zich een, een blonde jongen dood had, had verzonnen. Ja. Die, die, die, bij, wie de, bij wie de romanwerkelijkheid en de eigen eigenwerkelijkheid... Ja, moeiteloos ja. in elkaar overgingen. Niet dat dat erg was, maar hij maar... geloofde er zelf wel hij in. Er zelf dat in. is het wel. Hè? En hij jij? speelde er niet mee. En jij speelt ik, er mee. Ik speel er absoluut mee, natuurlijk. Nu natuurlijk. zit je zo heel spannend te kijken daar. Ja, maar zo. dat komt omdat jij zo spannend kijkt. Oh! Dat is een reactie. Oh, oké, okay. Actie, reactie. <laughs> ja. ja, Nee, maar je nee, kijkt ik, nou, een... Nee, natuurlijk speel ik ermee. Ik deed dat al in mijn verhalenbundel, speel ik ermee. Ik speel ermee in deze roman. Ik speel ermee. Ik speel ermee in, in, mijn, in mijn artikelenreeks voor de VPRO. En uh, zolang deze thematiek mij blijft boeien, blijf ik daarmee spelen. Ja. Ik zag namelijk dat je binnenkort in juni zelfs een uh, lezing geeft over het verval van de verbeelding over het, het feit dat het gedrag van schrijvers... steeds meer langs de autobiografische meetlat wordt gelegd. Dat schrijvers persoonlijk worden afgerekend... Ja. op hetgeen wat ze in hun boeken schrijven. In Amsterdam, hè? In Amsterdam ja. geef je dat, ja. in, de, in, de, in de rode bioscoop. De, ja. Ja. Ja. Toen ik dat las, dacht ik... Ah, daar, gaan we, daar drijven we nu eigenlijk naartoe, hè? Want, want, want dat is natuurlijk heel erg aan de hand in, in het literaire landschap van nu. Absoluut is dat aan de hand. En, en, en, en het, het, sterker nog, het, het staat er met stickers bovenop gebaseerd op waar gebeurde feiten. Net en, zoals op jouw boek. Nee, ik, op mijn boek uh, heb ik niet gezet nee, dus ik dus even niet gedoneerd. Dus ik heb gezegd... een autobiografische ja, roman. zeker, zeker. Maar goed, ik speel er ook mee. Ik vind het prima. En kijk, ik, ik heb ook een paar keer in interviews gezegd... non-fictie bestaat niet. Non-fictie bestaat niet. En of iets nou werkelijk gebeurd is of niet... er bestaan zoveel waarheden over. En, uh, maar ik, ik, zie inderdaad, ik zie inderdaad wel die trend... dat, uh, dat, dat non-fictie, tussen aanhalingstekens... het autobiografische, heel sterk... Uh, Heel Sterk voor de bühne wordt ze op de bühne wordt neergezet voor het en wat, wordt gebracht. En, en stoort dat jou of prikkelt dat jou? Of hoe, hoe is jouw eigen ervaring? Daarmee? Nou, het, het, het, het prikkelt mij niet, het stoort mij niet. Want uh, de echte grote meesterwerken die ik thuis heb staan Tch. en die ik regelmatig ga lezen, die komen helemaal niet uit deze tijd. Uh, dus, en dat zijn wat voor boeken hebben we? Ja, dan over? ik heb het dan over Reven, ik heb het over Céline, ik heb het over, uh, over Camus. Maar bij Reven speelde toch wel degelijk mee dat hij, dat hij bijvoorbeeld dat heel, die, al die rituelen... en dat katholicisme en die Maria-vereering... Uh, maar ja, prachtig, hè? Dat, maar dat, was, dat werd ook zijn werkelijkheid. Zo sprak hij op een gegeven moment ook. Dat je nou, bijna dacht van ja. hij gelooft het ook wel ja. zelf, toch? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik, denk, dat, ik denk dat dat deels ook zo is. Kijk, hij had natuurlijk uh, heel erg veel behoefte om zijn onrustige geest te structureren... En, uh, en hij heeft zijn hele leven gezocht. En op een bepaald moment heeft hij het gevonden in het katholicisme. En daar heeft hij een eigen draai aan gegeven. En daar is hij zelf in gaan geloven. En ja. ik denk, ja dat heeft hij natuurlijk fantastisch gedaan en ook, ook een hele mooie boeken over geschreven. Maar dat is dan ook helemaal niet ondenkbaar bij jou... dat jij gewoon gelooft in de niet. werkelijkheid die je op papier creëert. Maar kijk, ik moet het ten, ik moet het ten eerste met mijn werkelijkheid doen. Uh, dat is zeker zo. En, en wat is werkelijkheid? Ik bedoel, als ik de krant lees, lees ik dan de werkelijkheid. Als ik nationaal kijk, zie ik dan de werkelijkheid. De cameraposities zijn ze hoog, zijn ze laag? Wat is het decor? Wat is, is de toon? Wat is de volgorde mm -hmm. van de items? Als je jezelf nou je, je hele alledaagse... Tilburg Noordwerkelijkheid zou mogen beschrijven voor deze microfoon, wat, wat, komt, dan in, wat komt er dan in je op? Ja, mijn Tilburg Noordwerkelijkheid bestaat vooral uit veel lezen, veel films kijken uh, en schrijven en veel muziek luisteren. Dat is mijn Tilburg Noordwerkelijkheid. En ik heb daarnaast een communicatiebureautje waar ik drie dagen in de week uh, aan besteed om mijn geld te verdienen. Ja? En dan heb ik bewust in Tilburg Centrum heb ik dit kantoortje met een uh, partner. Om uh, zeg maar. Uh, midden in het leven te staan, als het ware. Ja, gewoon midden in het leven te staan, maar ook om, om dat te scheiden, om, uh, om, um, uh, om mijn uh, romantische wereld uh, uh, niet te besmetten. Snap je? Ja, twee echt aparte. Ja, ja, ja een beetje aparte Dr. Jekyll en Hyde. Ik, ik, ik, ik, ik, wie is Jekyll ik, ik, en wie, wie is Hyde ja, precies, in precies. Het loopt natuurlijk voor een deel <laughs> loopt het ook door elkaar heen. Ja. En, en zijn ze er ook allebei. En in een keer het de, de, de een wat harder dan de ander. En uh, dat is het. Ik heb deze roman met heel veel plezier gelezen. Alhoewel ik wel moet zeggen, je hebt gekozen voor een, een, een revolutionaire literaire stijl. Want de hele roman is opgebouwd uit dialogen. Mm -hmm. Waarom heb je dat eigenlijk zo gedaan? Waarom wilde je dat avontuur? Ik, ik heb uh, bewust gekozen voor deze vorm om twee redenen. De eerste plaats van uh, dat traject met die, met die nier was een experiment... waarbij ik niet wist waar, waar ik uit zou komen. Dus ik wil uh, een uh, equivalent bij het schrijven uh, genereren. Dus ik wil ook een experiment aangaan bij het schrijven van een roman. Mm. Uh, toen kwam ik uit bij dialogen en dat, dat heeft dan weer redenen. De eerste is, uh, het, het, het is nog nooit gedaan in de Nederlandse literatuur uh, in romanvorm. In het buitenland wel, in Nederland niet. Uh, en op de tweede plaats kon ik door die dialogen kon ik heel goed die motieven uitpuren. Dat werkte heel erg sterk. Want Omdat er steeds een tegenstem is. Er is steeds een tegenstem, waardoor je de diepte in kan gaan... en waarbij je echt kunt gaan graven. En op het moment dat, je, dat ik zou kiezen voor een vertelstem... die het allemaal gaat analyseren en beschouwen... haal ik volgens mij een angel, een angel uit het boek. Zo voelde ik het in deze, deze vorm. Dan zou ik er een angel uit halen. Ik merkte wel dat ik op een gegeven moment gaandeweg het boek... zeker het bestaat uit drie delen en dat laatste deel... dat ik heel erg behoefte had aan, aan een soort reflectie of pas op de ja. plaats. Want het gaat enorm snel. Door die dialogen word je ja. meegezogen in dat, in dat hele donorverhaal... Ik heb bewust die reflectie niet, uh, niet ingebracht. Omdat ik vind dat, uh, dat elke lezer daar maar zelf op mag reflecteren. Ik wil, ik wil het niet uitleggen. Ik, ik heb ook relatief open einde. Ik heb, uh, ik heb het ook niet allemaal geduid. Ik heb in die gesprekken wel uh, die motieven verkend. Maar ik heb ze niet helemaal uh, uitgekristalliseerd. Ik vind het gewoon prettig dat de lezer daar een rol, een rol bij heeft. En dat, hij, en dat hij zelf pas op de plaats maakt gedurende het lezen. Als hij of... dat wil, uh, en dat hij daar zelf ook, ook, ook iets mee kan, dat hij het zelf duidt of niet duidt. Uh, ik, ik, wil hem, ik wil hem dat niet voorzagen. Nee. Ik, ik heb dat ook in mijn verhalenbundel, uh, heb ik ook, die verhalen die zijn ook vaak heel open. Ik laat een taartpunt zien en ik, ik, ik, ik laat de lezer de rest van die taart invullen. Ik doe dat bewust. Dat, dus... dat, omdat ik zelf, ik doe dat, omdat ik namelijk zelf ook geprikkeld word de boeken die zo zijn opgebouwd. Ik hou, Waar ruimte niet, is voor de verbeelding. ik hou helemaal niet van, uh, van films of van boeken die mij, uh, die mij bij de hand nemen. En me, zeg maar totaal moeten uitleggen wat ik moet voelen en wat ik moet interpreteren. Daarom surrealistische films, boeken heerlijk. Wat, wat, wat ik uh, zelf ervoor toen ik dit boek las, was dat dat hele donorverhaal, dat hele dinier die met ons aan ja. de wandel gaat, als het ware, ja. inclusief de hoofdpersoon, dat dat eigenlijk een verkapte. Roman is een verkapt verhaal is over een man die afscheid van zijn vader moet nemen. Dat is absoluut is dat een onderlaag die ik in het boek heb aangebracht. Want de vader, even voor de duidelijkheid, is heel ernstig ziek. Dat gaat verschrikkelijk snel en uiteindelijk sterft hij ook. Ja, dit is wat ik in het begin ook al zei. Dit is conform de werkelijkheid. Ja, ik zeg het een beetje ironisch, want ik vind het een beladen term. Maar goed, mijn vader was ernstig ziek. Die melanoom was helemaal naar binnen gegroeid. En overal plopte de, de kanker uit. En ik zeg het een beetje plastisch, maar zo, zo deed hij dat zelf ook. Dus we hebben daar echt ook wel vrij luchtig over kunnen praten. Hij ging sterven en uh, dat ging heel, ging heel snel achteruit. En uh, ik ben toen ook half met de zwarte poten ben ik even gestopt. Uh, was ik nog niet klaar boek. met schrijven? En ik ben met dat traject van die neergestopt. Ik ben een tijdje bij mijn ouders gaan wonen om, uh, om ze te begeleiden. Omdat die thuis kon sterven, dat willen die graag. Ik heb heel veel gesprekken met hem gevoerd. En uh, dat, dat maakte op mij heel veel indruk. Uh, ook, ook euthanasie uiteindelijk. Van, uh, een, uurt, een uurtje voor die stierf hebben we nog een biertje gedronken. Ook met mijn broer en mijn moeder. En geklonken op een geslaagd leven. Oprecht. Hè? En uh, dat is een uur voor die stierf, zo precies om twee uur sterven. En dan om twee uur gaat die spuit erin, om het maar zo te zeggen. En dan heb je een laatste, ik een laatste oogcontact met hem. Ja, dat is natuurlijk uh, heel bizar, is dat. Dat heeft mij, zeg maar, in dat traject van die nier... heeft me dat verder versterkt. Omdat dat onmachtig gevoel wat je voelt van je kunt niks doen. Ik denk dat daarmee kon ik natuurlijk... voel ik enige empathie met zo iemand die, die nieren... Uh, waarbij die nieren niet functioneren. En uh, ja... En, en wat ik ook had, is, dat was zo heftig, zeg maar, dat moment... dat ik denk, ach, de rest is peanuts. Wat, wat een week in het ziekenhuis liggen is peanuts. En dat is het natuurlijk ook. Het relativeren je eigen Enorm, bestaan. enorm. Ik, ik denk dat de rest van mijn leven... dit zo'n gigantisch uh, relativeringspunt zal zijn... waarin ik heel veel kan eiken. Ik moest dus dinsdag naar Paul Witteman. En ik denk, zal ik, ben ik nerveus, nou een miljoen kijkers of, of zoiets... en uh, die in, uh, intimiderende entourage toch, hè? Ik denk van, ik, ik ben bij de euthanasie van mijn vader geweest. Ik heb een biertje met hem gedronken. Ik heb uh, dat oogcontact gehad. Wat is dit? Het is toch peanuts? Maar toch lijkt het en voelt het in, in, in deze roman... alsof het bijna, bijna terzijde, uh, zijdelings wordt verteld, dit verhaal. Hè? Ja, ik wil het niet te zwaar en te groot ja, maken. Waarom ja, waarom eigenlijk niet? Want, want uh, dat ik, is het wel. Ja, nou, ik, ik, kijk, het resoneert natuurlijk het hele boek mee. Uh, dat hoor ik hier eigenlijk ook zeggen. Het resoneert het hele boek mee en dat wilde ik bereiken. Uh, dus, dus ook, ook, ook weer even literaire greep. En het is ook zo dat mijn vader heeft dat traject daarna uh, heeft hij, heeft hij niet meegemaakt. Toen was hij er niet Wel mee. aangemoedigd, overigens, hè? Hij wel aangemoedigd. En, uh, en jij, neemt, jij weet niet helemaal of hij het echt aangemoedigd heeft. Nou, ik ken hem heel goed. En, uh, dit, uh, wat vond hij daarvan? Wat vindt hij daarvan? Nee, dat, uh, past, uh, die eigen wijsheid dat heeft hij ook. En, uh, en hij, heeft, hij heeft meer idealisme nog dan ik. Ik ben wat cynischer geworden. En uh, ik denk dat, dat, hij, uh, nog, dat hij nog oprecht idealistisch was... En, en hij die, was van goed doen ook. Goed ja, doen hij voor was de echt, samenleving. Ja, ja, ja. Hij, was, uh, hij was voor goed doen en de natuur. En, uh, en uh, terwijl, terwijl hij ook, ook heel vervelend kon zijn, hoor. Uh, dus ja, hij, hij heeft dat zeker aangemoedigd uh, voor mij. En nee, ik, ik, ik, ik, lijk, ik lijk in veel opzichten ook op hem. Uh, hij heeft dat, zeg maar, dat, dat stervensproces en het ziekenhuis, ziek, ziekenhuis in. Heeft hij heel moedig doorstaan. Hij heeft geen enkele keer geklaagd en uh, gerelativeerd, heeft hij het omgelachen. En dat is mij ook gelukt. Uh, dus je hebt eigenlijk je eigen leidensweg ook min of meer gecreëerd om daarmee, als het ware, een waardig opvolger van je vader nee, nee, te nee, zijn? Nee, nee, nee, nee, nee. Zo, ik, ik heb het helemaal niet als een leidensweg ervaren. Ik heb het als een avontuur ervaren. Kijk, ik speel in dat boek wel met die connotatie... van, eh, van de Louteringsberg van Dante. Ja. Om er wel een extra laag aan te brengen. En ook omdat de Samaritaan... die naam eh, van, het, van het Nierprogramma... waar ik ook kritiek Sowieso op heb in het boek. Sowieso natuurlijk een ja. heel bijbels begrip... wat nogal beladen is. Misschien ook wel omstreden zelfs. Ja, dus ja, ja. Ja, dat is heel, heel omstreden natuurlijk. Nou ja, ik zat gewoon te denken aan het spiegelende effect. We spraken met jouw tweelingbroer. Ja. Het is sowieso leuk dat jij een tweelingbroer hebt. Ja, ja. En zou hij dan ook altijd zo'n spel doen met tussen fictie nee, en werkelijkheid? Nee, nee. Hij, hij is heel anders dan ik. Hè? Ja, het ja. is ook twee eieren. Het is twee eieren. Uh, uh, nee, we lijken, we lijken niet op elkaar. En het heeft, heeft ook regelmatig gebotst. Maar het gaat... Uh, nou, we hebben het nou heel fijn uh, ja, samen. Want jouw tweelingbroer heeft tegen ons gezegd... Anton was op de middelbare school een heel verlegen... enigszins ielen en teruggetrokken jongen. Mijn vader was juist altijd degene die de discussie opzocht... en probeerde te provoceren. Ik heb dan ook het idee dat Anton nu met dat provocatieve... een beetje zijn innerlijke verlegenheid probeert te overwinnen. Te overschreeuwen, absoluut. Te nee. overschreeuwen? Ja, dat ja, ja, ja, overwinnen is al is is wel gebeurd. Ik heb er een vorm voor gevonden. Ik ben namelijk geen twintig meer... Uh, het is echt overschreeuwen wel. In essentie zit die verlegenheid er zeker nog. En, uh... Maar wat vind je nou zelf van het begrip overschreeuwen? Ik bedoel, ja, dat klinkt een beetje woord, Ik zie aan jou gezegd dat het een negatieve connotatie heeft. Maar ik wil er nou, alleen het heeft maar iets onvolwassens, laat ik het zo ja, zeggen. Dat, dat is dus ik ook, zeg een, niet dat is, dat erg is. Nee, maar dat is ook een leeg begrip natuurlijk. Maar... Uh, dat overschreven, dat uh, ik, ik, ik, ik heb het gewoon echt zo gevoeld. Ik, moest, ik, ik was extreem, echt extreem verlegen, ziekelijk verlegen. En uh, ik, ik had een bepaalde intelligentie. Uh, en ik, ik kon me niet uiten uh, of me niet manifesteren door die verlegenheid. Dus ik heb, ik heb me echt letterlijk moeten overschrijven om ook zelfvertrouwen op te doen. En, uh, en ik denk, doordat ik dat heel lang heb, heb ik ook onderdrukt, moeten onderdrukken dat, dat zeg maar, mijn literatuur en, en de manier waarop ik me manifesteer... Ook, dat er ook een soort, eh, een soort gijzer naar buiten spuit... van, eh, van overmoedigheid en, eh, en bravoure... Die, eh, die, eh, die ik voor een deel eh, wel bezet... maar die voor een deel voortkomt onder het overschrijven van die verlegenheid. Want ik heb wel het idee dat ik iets wil melden of zo... Dat, eh, dat heb ik dus wel. En doen. zo gauw je nu eigenlijk het podium krijgt om te melden, ja. dan meld je je ook zeer luidruchtig. Ja, luidrucht of ja zo. niet altijd natuurlijk, maar ik ben er niet vies van. Uh, een bepaalde dramatiek uh, en aanstellerij zeker niet En, en, en wordt, dat, wordt dat overal begrepen, uh, dat wat jij uh, aanstellerij noemt? Nee, natuurlijk wordt dat niet altijd begrepen, maar dat kan toch ook niet? En hoe belangrijk is dat, dat, dat is, mensen uit jouw naaste omgeving, nou, broer, vriendin, nou, die, moeder. Begrijp, die begrijpen dat wel en die lachen er ook om en die, die zien ook weer, hij moet wel even, hij moet wel even, weet je wel. En, uh, want ik ben uh, een merendeel van de tijd, ben ik gewoon alleen en lekker rustig en uh, absoluut. Maar uh, die kant heb ik gewoon ook. En ik wil uh, op de een of andere manier toch ook het podium beklimmen. En uh, ja, dat is een contradictie die, uh, die wel in mij zit. En uh, volgens mij uh, dat schuurt heel erg. En dat werkt volgens mij heel erg louter naar mijn, uh, naar mijn literatuur uh, toe. Ja, in, wel, in welk opzicht dat er, dat er zowel een hele kwetsbare, uh, lieve kant zit en een hele bombastische, uh, agressieve kant. In ieder geval, ik zie dat ook terug in de recensies. En uh, ik, ik kan het mee, Ik herken het. Ik herken het en. Uh, en dat donker licht, eh, doordat allebei die kant heel Check erg gewischt zijn. Bezig, uit, wat je al zei. Check al height, eh, ik, ik heb het idee dat, dat ik daardoor... Een, uh, ik heb natuurlijk heel jaren geslepen voor ik echt ben gaan publiceren... Uh, voor die vorm te vinden. Maar ik denk dat ik die daar nu redelijk goed te pakken heb. En uh, ik ben eens dus benieuwd hoe zich die verder zal ontwikkelen. Ja. Ja. Ja. En dat je daar dan misschien in het dagelijks leven hier en daar... wat mensen in kwijtraakt... Laten we zeggen, je ex-vriendin die, die tegen ons zegt... dat dit heel onaangenaam zal zijn voor iedereen in je omgeving, deze roman... Nou, ik, dat, dat, volgens mij heeft ze dat niet gezegd, want ik heb een roman gelezen en, en ze vond hem mooi, Ze en... vond hem heel mooi geschreven, zegt ze. Maar voor zijn familie, voor zijn broer, zal dit zeer onaangenaam zijn. Hij is ja. gek op de zoontjes van zijn broer. Daar doet hij alles voor. Maar ik denk dat ze dit echt niet leuk vinden hoe hun vader zo in dit boek wordt beschreven. Dat hij dat niet ziet is een voorbeeld van zijn destructieve karakter. Als een soort god en bedweten zet hij iedereen in dit boek te kakken: van het maatschappelijk werken tot de arts, tot de broer, tot mij. Ja. Dan, dan ben je niet, Als nee, ze kijk, zachts gezegd, niet begrepen. Nee, maar kijk, heb, heb, je hebt mijn broer ook gesproken. Ja, we hebben iedereen en, uh, gesproken. Dat is, dat is kijk... Ja, ik zal, ik zal het merken, maar ik denk dat ze dit heel erg. Uh, dat is, is ook uh, een van de redenen. Dat ze de lol hiervan inzit? Nee, dat nee, nee, wil je zeggen. Wat, wat ik wil zeggen is dat het ook een van de redenen is. waarom het tussen ons niet matcht, uh, zeg maar. Uh, dat spel wat ik speel. Uh, en uh, ik realiseer me het ook. Kijk, ik heb de Pauw Witteman ook gezegd. Van, er zit natuurlijk ook een egoïstische kant in haar. Hè, want zij had alle redenen om, uh, om bezwaar te maken tegen mijn doneren van die Nier. Maar. Ik, ik, ik vond uh, dat ik ook alle redenen had om die nier af te staan. En uh, dat heb ik gedaan. en Kijk, de Sanne in dit verhaal is niet één op één, mijn vriendin. Uh, ik, heb, uh, ik heb één karaktereigenschap uitvergroot. Want nou, zo heet het, Sanne. Uh, Sanne hè? In het boek, of, ja. ja uh, om, uh, ik heb één karaktereigenschap uh, uit, uitvergroot... Om, uh, omdat dat in het boek spannend werkt, naar mijn mening. En uh, kijk, uh, iedereen heeft natuurlijk een hele... Diffuus, diffuus karakter en uh, ja, dat leidt tot vlees nog vis. Dus ik, uh, ik, ik maak dat wel wat scherper in zo'n boek. Moet je ook om, om schrijver te kunnen zijn, je wat dat betreft, iets wat isoleren van je, van je sociale omgeving? Nou, kijk, in ieder geval heb ik, ja, in ieder geval in fysieke zin, is dat absoluut het geval. Schrijven, daar moet je alleen voor zijn. En ten tweede, op het moment dat ik schrijf... en uh, ik, heb, ik voel geen grenzen. Ik, uh, ik voel die oprecht niet. en uh, Ik ga dan schrijven en ik ben er niet mee bezig van... of ik iemand ga kwetsen... of, uh, of iemand blij me zal zijn met, met mijn werken. Uh, ik hoor het wel. Ik krijg heel veel negatieve reacties. Ik krijg heel veel positieve reacties. En die zeggen volgens mij heel veel over die mensen. En ik wil het ook niet afnemen. Maar ik wil er niet bijvoorbeeld rekening mee houden. Want dat leidt tot niks. Mm. Dat leidt tot een... Uh, tot, een uh, tot een grijze brei aan... Uh, Klischees clichés en uh, het leven bestaat al uh, voor een belangrijk deel... uit een grijze brei aan clichés. En, uh, Daar vind je dat eigenlijk? Ja? ja, vind ik wel, ja. Ja, dat vind ik wel. En, dus eigenlijk uh, uh, zo vrolijk uh, sta nou toch weer niet in? Nee, Ondanks dat verhoogde libido. Nee, nee, nee, ik vind het leven niet uh, dus Ik vind het uh, niet echt een feest. Uh. Nee? Nee, nee? Nee, nee, nee. Ik vind het wel uh, een bizar en... Uh, ik, ik wil dat ook weer niet te dramatisch, dramatisch maken, want ik amuseer me er goed bij. Maar ik doe dat dan onder mijn condities. En ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen daar eh, helemaal niks mee kunnen. Of zelfs kwaad eh, om worden. Ik heb vanochtend eventjes, uh, ik was een beetje mezelf, in, ik had een boek gelezen. Ik was maar aan het verdiepen in, in het onderwerp. Ik zat te denken over, over fictie, non-fictie, werkelijkheid. En toen dacht ik, misschien is die Doutsenberg, misschien heet hij wel geen Doutsenberg. Misschien zijn al die mensen die wij gesproken hebben wel, bestaan ze wel helemaal niet. Misschien is die nier er wel niet, misschien ja. is dat hele nierverhaal er wel niet. Het mag ook niet uit. hè? Nou ja, dat vroeg ik me af. Wat maakt het uit voor het boek? Hè? Nee, ik, ik hoop helemaal niks. En, en, en dat jij dan eventueel, ja, dat, dat alles verzonnen zou zijn? Dat, uh, dat lijkt, me, lijkt me totaal geen bezwaar. Daar wil jij wel, daar gaan we wel voor. Ja, ik, ja. ik, ik, uh, ja, ik zoals ik al eerder zei, non-fictie in mijn beleving bestaat het niet. En daar speel ik graag mee. En, uh, ik vind het helemaal prima dat mensen denken... van dat het compleet verzonnen is, deze roman. Geen enkel probleem. Goed. Dan mag je nu op je tegel gaan schrijven. Want ik ga even voorlezen dat er nog iemand... die gisteren... Die, Jeroen heet hij, Jeroen de Blijker... en die schrijft ons... Ik las met interesse Duitzenbergse interviews in de VPRO-gids. Fantastisch overtuigend allemaal. Mooie poets, maar dat is, het, uh, is dat donatieverhaal wel waar? Tip voor de interviewer, zoek het litteken. Dat doe ik na de Blijf personen. van me af, blijf van me af. <laughs> ik wil het niet. Ook, ook dit is gefingeerd, dat zoeken naar het litteken. Ik bewaar dat voor na de uitzending. Wat staat er op je tegel hier? Op, mijn teken, op, mijn, op mijn tegel staat: Over onreine dieren kan ik alleen met een rilling spreken. Ja, doe hem nog één keer alsjeblieft. Over onreine dieren kan ik alleen met een rilling spreken. Ja. Ik vind het een, een, een levensvisie van een levensvisie getuige die me heel erg aanspreekt. Dit, dit komt van, van een overleden cartoonist, Troy Titane. En het is daarna ook door Bandira gebruikt als titel van een cartoonbundel. En ik ben het helemaal met, met deze cartoonist eens. Oké, okay, dan wil je je naam eronder zetten? Zeker. Anton Dautzenberg was hier te gast over Samaritaan. Zometeen na acht uur twee dingen met Govert van Brakel. Dan gaat het over de bonuscultuur bij de banken. En de opkomst van de alleenstaanden. Meestal een 65-plusser. En dan moeten huizen voorkomen en ontworpen worden. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Dank meneer Dautzenberg. Dit was aflevering 2200 en... 58, 2258. En wij hopen dat u ook echt Anton Duitsenberg was. Ik wens u al een prettig weekend. Tot maandag. Radio 1. E Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Het is weer tijd voor prijzen in Kunststof TV. Wordt de Volkskrant Beeldende Kunstprijzen uitgereikt aan een veelbelovende jonge kunstenaar? U ziet de genomineerden en hun werk met kritiek en opbeurende woorden van schrijver Joost Swageman en kunstcritica Sascha Bronwasser. Kunststof TV, zondag om vijf over zes op Nederland 2. NTR brengt cultuur. De Mexicaanse stad Ciudad Juárez is de gevaarlijkste stad ter wereld. Wij We zijn dus nu op het klein voor de kerst en Legit Judith legt uit dat dit de plek is waar heel veel vrouwen verdwijnen. De drugsoorlog doet de verdwijning van vrouwen vergeten. Het meisje is vermist net voor kerst afgelopen jaar, 18 jaar. Een reportage over de onopgeloste vrouwenmoorden van Gwaris. De moorden op vrouwen zijn gestegen afgelopen jaar meer dan 300 hier in de stad. Zondagavond, 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Aan het geloof.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 Aansluitend een gesprek met staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... over de levenslange gevangenisstraf. Vanavond in de themaweek Knap Crimineel... een dubbele aflevering van Lang Gestraft. Rond half tien bij de VPRO op Nederland 2. iPhone-fanaten opgelet. Bink heeft de eerste Nederlandse app... waarmee u niet alleen uw portefeuille kunt volgen... maar ook direct orders kunt plaatsen. Kijk maar op bink.nl.